Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal de problemen van eerste Kamervoorzitter Fred De Graaf. De Kamer wil nog meer van hem weten in verband met Wilders en de inhuldiging van de koning. Nu het NOS-journaal, Juri Stubenitski. Regeringspartijen VVD en PVDA zijn het erover eens dat er volgend jaar 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. Zoals eurocommissaris Reen deze week zei. Fractieleiders Zijlstra en Samsom verwijzen naar het regeerakkoord... waarin is afgesproken dat het Europese Stabiliteits- en Groeipact... het uitgangspunt moet zijn. Morgen komt het Centraal Planbureau met nieuwe economische verwachtingen. Tot nu toe zei het kabinet steeds dat een overheidstekort van 3% het doel is... en dat de CPB-cijfers het uitgangspunt zouden zijn. Nu zeggen Zijlstra en Samsom dat zij voorlopig willen vasthouden aan de 6 miljard. Als Brussel meer wil, dan zullen we dat moeten doen, zegt Zijlstra. Ook minister Dijsselbloem van Financiën zegt dat de 3 norm het uitgangspunt is bij het besluit over de extra bezuinigingen. Dat gaan we nu voorbereiden. We praten daar natuurlijk over met coalitiefracties. Maar ook breder, ook met oppositiefracties. Uh, we nemen zeer serieus de aanbeveling van de commissaris. En we weten dat die, uh, dat staat in ieder geval vast... dat die 6 miljard voor volgend jaar is. Dus dat is voor mij echt uitgangspunt. Minister Hennis van Defensie wil de JSF als opvolger van de F-16. Dat meldt RTL Nieuws. De meest betrokken ministers zouden het al eens zijn... over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig... en het kabinet zou er morgen over praten. Volgens RTL hangt de prijs van het toestel af... van hoeveel vliegtuigen er precies worden gekocht. De kwestie van de vervanging van de F-16... houdt politiek Den Haag al jaren bezig. In het regeerakkoord staat dat het kabinet er dit jaar een besluit over neemt. Het kabinet-kok besloot al in 2002 dat Nederland zou meedoen... aan het ontwikkelen van de JSF... Maar dat betekende nog niet dat Nederland het toestel uiteindelijk ook zou kopen. Het project heeft voortdurend te maken gehad met financiële tegenvallers. De gestolen examens zijn waarschijnlijk ook bij leerlingen in andere delen van Nederland terechtgekomen en niet alleen in Rotterdam. Dat zegt de voorzitter van de Verenigde Schoolbesturen Rotterdam op basis van informatie van de onderwijsinspectie. We gaan er vanuit en we hebben de signalen dat het breder verspreid is dan alleen in Rotterdam. Daar ben ik op afgegaan. Dan denk ik, nou breder dan Rotterdam betekent dat ook de inspectie het beeld heeft... dat het in ieder geval in Rotterdam breder is dan iemand gaat doen. En toen ben ik met de collega schoolbestuur gaan overleggen... wat gaan we daaraan doen. De schoolbesturen besloot dat de uitreikingen van Rotterdamse diploma's... worden uitgesteld tot na 27 juni. Wel hebben alle leerlingen vandaag te horen gekregen of ze zijn geslaagd of niet. De diploma's worden voorlopig niet uitgereikt... om justitie en de inspectie de kans te geven om de examenresultaten te onderzoeken. De Belgische economie groeit dit jaar toch niet. Het Belgische planbureau hield rekening met een economische groei van 0,2 maar gaat nu uit van stagnatie. Vorig jaar kromp de economie van onze zuidenburen met 0,3 Omdat de groei in de eurozone tegenvalt... lukt het ook de Belgische economie niet om nu al uit het dal te kruipen. Het planbureau rekent voor volgend jaar nog wel op groei... vooral omdat de export dan weer aantrekt, net als de binnenlandse bestedingen. Staatssecretaris Van Rijn heeft nog eens benadrukt... dat de zwaardere eisen om in een verzorgingstehuis te komen... alleen gelden voor nieuwe gevallen. Hij reageerde op een artikel in Trouw... dat ouderen soms gedwongen moeten verhuizen als gevolg van bezuinigingen. Iedereen die een indicatie heeft om in een instelling te verblijven... houdt die, zegt Van Rijn. Hij erkent wel dat het voorkomt dat mensen al dan niet tijdelijk moeten verhuizen... en misschien ook wel vaker dan vroeger... Verzorgingshuizen kunnen dat voorkomen, zegt de staatssecretaris. Het is ook heel erg goed dat verpleeg- en verzorgingshuizen niet afwachten tot hun pand verouderd is, maar tijdelijk zorgen dat er gerenoveerd wordt, verbouwd wordt of dat er nieuwe, nieuwe voorzieningen worden getroffen. Juist om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld op belegerd gang moeten gaan wonen. Dus in die zin is het ook heel verstandig dat verpleeg- en verzorgingshuizen nadenken over hoe het met hun voorzieningen moet gaan. De bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado breiden zich uit. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en tientallen huizen zijn verwoest. Er zijn blusvliegtuigen ingezet om de brandweer te helpen. De brand heeft een gebied verwoest van bijna 3500 hectare. Volgens de autoriteiten zijn er geen mensen omgekomen of gewond geraakt. Er wordt wel iemand vermist. Het weer in een groot deel van het land regen en motregen. Temperatuur 15 tot 20 graden. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 12. Morgen droog en geregeld zon. Zaterdag buien en zondag weer droog en zachter. De avondspits, John het is een, ronduit een drukke avondspits vanwege de regen en een aantal ongelukken. Er staat bijna 200 kilometer file. Meeste daarvan staan in het midden- en zuiden van het land rond Utrecht, Arnhem en Eindhoven. Paulus op de A12 Haag naar Utrecht. Een ongeluk bij knopende prins Klausplein. Daar zijn twee rijstoken dicht. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. Op de A27 van Almere naar Utrecht bij Hilversum. 5 kilometer na ongeluk. Daar zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Tussen knopend Batendorp en Moorgestel. 6 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerijs ook dicht. Het is behoorlijk druk in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo staat het op de A325 Nijmegen richting Arnhem. 10 kilometer tussen Elst en knopend Velpenbroek. En op de A326 Wiegen richting knopend Bankhoef. Er staat tussen Wiegen Oost en Kloopend Bankhoef 7 kilometer. Heel oudoe.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 Kijk op Zelfmeetweken.nl. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie. Het NOS Radio In Journaal Lucella Caraso. Zeven minuten over zes. De Tweede Kamer is nog niet tevreden... over de antwoorden van de Eerste Kamervoorzitter, Fred de Graaf. Waarom Wilders niet in de commissie van in- en Uitgeleide zat... bij de inhuldiging van de Nieuwe Koning? De indruk bestaat dat dat met opzet is besloten. Emiel Roemer. Als het uiteindelijk op het eind van de rit blijkt dat het zo is... zou ik vinden dat hij de eer aan zichzelf moet houden op, op, op zijn mens. Te, ja. Zo meer daarover. Eerste eindexamen, fraude. Het besluit uit Rotterdam. We hebben ook berichten gekregen vanuit de inspectie dat verspreid betekent over heel Nederland. En dan is het wat ons betreft en voor ons ook waarschijnlijk dat er ook wel leerlingen van andere scholen geprofiteerd hebben... en kennis hebben genomen en inzagen hebben gehad in die examens. Wim Letooi was dat. Namens alle scholen in Rotterdam maakte hij bekend... dat ze daar in juli de diploma's uitreiken en niet in juni. Er waren ook een aantal scholen die dat in juni zouden doen. Ze willen meer tijd voor het onderzoek. Sjoerd Slachter is voorzitter van de VO-raad... de Organisatie voor het Voortgezet Onderwijs. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van dat besluit vanuit Rotterdam... Ik denk dat het een heel juist besluit is. Kijk, alle maatregelen die nu genomen worden, alle stappen, ook deze in Rotterdam, die passen en staan in het teken van garantstelling examens. Want ja, dat zijn we denk ik allemaal met elkaar eens. Daarover mag geen grijntje twijfel bestaan. Bij deze scholen, en dat is ja, langzamerhand bekend geworden, bij deze scholen was er wel twijfel, gereden twijfel. En toen hebben de bestuurder gezegd, euh, dan maar een paar weken later... Uh, want als wij straks uh, als rector of als directeur voor een zaal vol ouders staan, vol leerlingen, misschien met opa's en oma's dan wil die rector zeggen, jongens, deze diploma's zijn 100% verdiend en 100% zuiver. En om die reden hebben ze dat gedaan. En ik denk dat dat een verstandig besluit is. Ja, En, en hij voegde daaraan toe dat elders in het land eh, ook gevallen nou ja, zeer waarschijnlijk van fraude zijn. Hij had dat begrepen van de inspectie. Vindt u dan dat elders in het land de diploma-uitreiking misschien ook moet worden uitgesteld? Ja, ik, daar schrik ik wel van. Hè. En dat is eigenlijk al een paar dagen zo. Hè. Eerst waren het een paar examens, dan worden we 10, 20. Ja, inmiddels zijn we geloof ik al uh, rond de 25. Eerst was het op uh, deze school uh, en dan meer. Uh, dat ja, zijpelt zo langzamerhand naar buiten. Als dat zo is, maar dan alleen ook als hè, op die andere scholen gereden twijfel is. Als die bijvoorbeeld ook een brief van de inspectie hebben gehad of een, een bericht van de inspectie. Dan zou ik zeggen tegen die schoolbesturen: doe wat je collega's in Rotterdam hebben gedaan. Juist om ook weer ervoor te zorgen dat er geen twijfel is... als je straks de diploma's uitreikt. Doe wat je collega's in Rotterdam hebben gedaan... en stel het dan ook maar een paar weken uit. Kijk, dat is ook niet zo erg, hè, omdat uh, er altijd nog een herkansing is. En er zijn al scholen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld... de eerste richting en de tweede, dus na de herkansing... tegelijkertijd uit te reiken. Dus ja. ik denk echt dat dit een verstandig besluit is... En mocht je in eenzelfde situatie, volgt dan maar deze school sturen. Nou, nu had ik u eerder deze week ook aan de lijn. Uh, toen spraken we over uh, de inspectie. Die twijfelde of ze wel op tijd de resultaten bekend zouden kunnen maken. Toen had u zoiets, ja, kom op, dat kan je niet maken. Ze moeten dat gewoon op tijd doen. Heeft u nu iets meer, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, begrip voor de inspectie... Ja, nee, over ja. hoe ze dat gedaan hebben? Ja, ja, dat heb ik zeker. Kijk, bij moest toen afgaan op de enige tekst die de staatssecretaris uh, heeft uitgesproken. En die tekst ja, was klip en klaar. En die zei, we hebben geen enkele aanwijzing dat het verder is naar Rotterdam. Dat was twee dagen geleden. Alle scholen, rectoren, directeuren hadden niets anders dan die tekst. En kwamen naar mij en ja, kregen sure, van Sjoerd als dat zo is. Uh, waarom wachten we dan? Uh, inmiddels, en daar begon ik net ook uh, mijn reactie mee... ja, merken we dat er iedere keer wat bij komt. En ik begrijp ook dat de inspectie daar buiten gewoon... hoe samen omgaat. Want nogmaals, kijk, het ergste wat ons kan overkomen... is dat over vijf jaar tegen een leerling gezegd wordt... die, die naar een vervolgopleiding of een baas gaat... en dat die echt van, oh, uh, diploma, hé, hey, 2013, dat was toch dat jaar? En dat moeten we met z'n allen... Ten koste van alles in te voorkomen. Goed, dank voor uw reactie. Shortslachter, voorzitter van de VO-raad... de organisatie voor het voortgezet onderwijs. Dan Turkije. Een laatste waarschuwing, noemt hij het. De Turkse premier Erdogan aan de demonstranten in het Gezi-park in Istanbul. Jullie hebben nog 24 uur om te vertrekken daar. Ons geduld is op, zo luidt de boodschap. Verslaggever Roepauw was samen met Gursha Ersetin... in de wijk die bij het park ligt... om te horen hoe de bewoners er daarover denken. Bijzonder schikkend te horen, We hopen dat zo snel mogelijk in een einde aan komt, want wij hebben er ook last van. Niet schikkend is doen Niet Zoals je ziet, uh, hij maakt hier sleutels en zo en uh, repareert dingetjes volgens mij. Ja. Uh, en hij zegt: ik heb er gewoon last van. We politie koopt Wanneer het onrustig wordt komen al die groepen naar beneden, dan komen ze hier naartoe. S's om twee uur hebben we gewoon trages uh, gekregen. Komen kwamen als huiskamers binnen. Maar we hopen dat er een oplossing komt. Ja, is de oplossing niet gewoon wegwezen uit het park? Ja, ja, ja dat is echt zo. Ja, nee Basje is je hakkelen. Premier Erdogan. Turkse premier Dram heeft geleid. We worden steeds sterker, hè? de economie gaat goed. We hebben alle schulden aan het IMF afbetaald, dus het gaat gewoon goed. Iemand die zo hard heeft gewerkt zoals hij, die hebben we tot nu toe niet gehad hoor, in het land. Deze meneer spreekt heel beeldend, hij maakt een vergelijking met een voetbalwedstrijd. Er lopen 22 mensen op het veld, maar uiteindelijk moeten ze luisteren naar de man met het fluitje. En dat is premier Erdogan, anders is het niet. Hij zou ik vind hem heel erg goed, maar tuurlijk moet er ook oppositie zijn. Tuurlijk moet er ook tegengeluid zijn. Maar niet op deze manier van die mensen die in het park zitten. Ja, hey, we moeten niet moeten op een normale manier met elkaar gaan praten. Met elkaar zitten tegenover elkaar. En zoals mijn moeder altijd zei, als je wilt klappen, dan heb je twee handen nodig, anders maakt het geen geluid. Dan gaan we naar het geluid op het uh, Taximplein in Istanbul. Daar is correspondent Bram Vermeulen. Bram, de, de mensen die we hier horen, die zijn het dus wel eens met Erdogan. Wat zegt dat over het referendum dat hij heeft uitgeschreven? Ja, dat bedoelt zijn maar twee mensen natuurlijk, maar, uh, of drie. Hoe schat jij het in? Uh, nou ja, ik ben vandaag in twee delen van de stad geweest. Uh, hier op Taksim uh, zijn ze buitengewoon achterdochtig over dat referendum. Zeggen ja, uh, de AK-partij heeft de meerderheid uh, in het hele land. En ja, meer zo meer zo'n referendum heel makkelijk winnen. En dan wordt er nog niet naar ons geluisterd. En als je naar de andere kant van de stad gaat, de Bosporus oversteekt naar Azië... Uh, dan kom je in een deel van de stad terecht waar heel veel AKP-aanhangers wonen. En die zeggen, nou kom erop op met dat referendum. Uh, dat gaan we winnen. Maar ik heb ook een aantal mensen horen zeggen, meisjes met hoofddoeken bijvoorbeeld... Die zeiden, wij hebben altijd op Erdogan gestemd. Maar zoals hij nu dit heeft aangepakt, dat had echt niet moeten, dat had echt niet gehoeven. Dus hij verliest toch ook aanhang eh, onder, ze, onder de harde kern eh, van zijn stemmers. En dat moet hem toch zorgenbaren. En we zien steeds een tactiek de afgelopen week van dreigen en sussen. Nou, nu weer een laatste waarschuwing. Nog 24 uur om dat park te verlaten. Wat gaat hij dan ja. doen? Heeft hij dat er ook bij gezegd? Nou ja, dat klinkt natuurlijk uh, alsof het laatste restje van het uh, protest ook uh, geruimd gaat worden. Dus het, het, het taximplein zelf uh, is al ontruimd. Dat is in ieder geval de openhoorpolitie, zoals hier nu staan. Honderden agenten staan links van het plein, rechts van mij. Uh, het park waar nog steeds duizenden demonstranten gewoon ook weer nu nadat de bedrijven dicht zijn gegaan, uh, hier bivakkeren. Uh, en men houdt er rekening mee dat het ja, de komende avond, de komende nacht, of misschien morgenochtend vroeg, uh, hier toch ingegrepen gaat worden. Maar de gouverneur van Istanbul die heeft juist uh, een heel verwarrende verklaring gegeven door te zeggen: U hoeft nergens bang voor te zijn. En als ze ingrijpen, dan zullen we u dat veilig laten weten. Hier is mijn telefoonnummer, bel het maar als u in de problemen zit. En dat telefoonnummer gaat nu natuurlijk heel Turkije rond, op Twitter, en dat wordt ook uh, uh, ruimschoots gebeld. Dus het blijft een beetje een, een onzekere avond wat dat betreft dat er iets gaat gebeuren, daar houdt iedereen wel rekening mee. Ik sta hier bij een parkeerplaats achter het gebouw, staan liefst 14 stadsbussen klaar vol met agenten. Die zijn echt wel wat van plan, maar ik weet niet wanneer. Bram Vermeulen houdt dat in de gaten in Istanbul. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Voorzitter Frettegraaf van de Eerste Kamer heeft nog steeds heel wat uit te leggen... waarom Wilders de koning niet begeleide in de Nieuwe Kerk bij de inhuldiging. Was dat opzettelijk dat hij niet in die commissie zat of niet? Op verzoek van Geert Wilders kwamen de fractieleiders vandaag bijeen bij de Kamervoorzitter. Ik heb eerder gezegd, de brief stinkt. Um het gaat me helemaal niet om die commissie. Ik had er graag in gezeten. Het gaat erom dat een kamervoorzitter niet met partijdig uh, gedrag uh, iemand van welke partij dan ook uit een commissie probeert te fietsen. Dat is maar een principiële. Maar pens. wat moet er nu gebeuren ik gebeuren dan? Ik ga nu als het goed is. Dat moet toch gebeuren uh, na de vergadering ja. met de uh, kamervoorzitter. Meneer Samson. Wat is dit nu voor kwestie? Ja, dit is een hoop gedoe en dat is zonde, want dat moet natuurlijk niet over zo'n procedure, want die moet juist onomstreden zijn. Dus uh, ik hoop dat de voorzitter daar uh, wat helderheid over kan verschaffen. Nee, we gaan, we gaan nu eerst uh, hiermee verder. We gaan nu zelf als fracties vragen maken, die gaan we verzamelen en dan met de Eerste Kamer uh, die vragen stellen. En dan zullen we kijken hoe die, uh, wanneer de antwoorden zijn over wat er precies gebeurt nou ja, ik barst van de vragen en het gaat mij om de democratie. Als het uiteindelijk op het eind van de rit blijkt dat het zo is... dan, dan moet ik maar eerst kijken wie erover gaat. Maar dan zou ik vinden dat hij de eer aan zichzelf moet houden op, op zijn minst. Ja. Vragen en gedoe, meneer Samson, wat is dat dan? Nou, dat is jammer vooral. Want ik vind zo'n dag als die en zo'n commissie van In- en Uitgeleide. Daar mag natuurlijk geen gedoe over ons. Draait het nou om die dag om, draait, of draait het om de heer Wilders? Nou ja, nee, het draait om die commissie van In- en Uitgeleide en de samenstelling daarvan. Dat lijkt een klein dingetje. Maar op een gegeven moment raakt het natuurlijk ook wel de zuiverheid van de procedures. En dat raakt dan weer de democratie. En zo wordt het dan weer vanzelf heel erg groot. En houden we ons met z'n allen mee bezig. Dat vind ik ook terecht. Uh, totdat al het gedoe weer uit de wereld is. Ja. De politieke kleur mag geen rol spelen bij de samenstelling van zo'n commissie. Nou, laat dat maar helder zijn. Inderdaad. Ik ga niets over de vergadering zelf zeggen, behalve het resultaat. Meneer Wilders, heel even nog. Ja, loopt hij met mij mee? Zeker. Ja, hij dacht Nederland een handje te helpen, het beeld naar het buitenland toe. Ach, laat ik het zo regelen dat de heer Wilders daar even niet bij zit. Ja, dan had hij uh, echt een ander vak moeten kiezen. Een eigen politieke partij oprichten, en daar campagne op voeren. Dat mag allemaal. Het is niet klein, wat u betreft. Uh, uh, nee, en, uh, dit is heel principieel. Je mag niet parlementariërs van welke partij dan ook uh, uit uh, uh, welke commissie dan ook manipuleren. Uh, we leven hier uh, niet in een uh, Afrikaans land, uh, dus dat hoort hier echt niet thuis.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 Eerste verkeersinformatie, John Sohoka. Het blijft nog vrij druk. In totaal nog 175 kilometer file. Heeft alles te maken met een aantal ongelukken. Een behoorlijk druk nog op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. 13 kilometer tussen Gooimeer en afrit Bunschoten. Op de A58 Eindhoven naar Tulburg. Staat 10 kilometer tussen knopend Batendorp en Moegestel. En dat komt door een ongeluk. Daar is de linkerlijst ook dicht. En daar staat het ook flink vast op de randweg Eindhoven, de N2. Daar staat tussen Veldtoven en knopend Batendorp 5 kilometer. En in de regio Arnhem in Nijmegen is het ook nog vrij druk. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem. 8 kilometer voor knooppunt Velpenbroek. En op de A326 Wiegen richting knooppunt Bankhoef. Dan staat tussen wiegen oost en knooppunt Bankhoef ook 8 kilometer. De coalitie maakte vanmiddag duidelijk dat ze het wel eens zijn... over het bedrag dat extra bezuinigd moet worden voor volgend jaar. 6 miljard euro. Terwijl er nog wel gewacht werd op CPB-cijfers. Die zouden morgen komen... Uh, Joost Vullings, die heeft het kabinet denk ik al, en, en jij misschien ook. Uh, ja, ja, er is het cijfer waar wij in Den Haag met z'n allen naar kijken... het begrotingstekort, de voorspelling voor 2014. Uh, die is uitgelekt, uh, op, op zich wel verrassend... want de afgelopen keren hield het CPB die cijfers geheim... stuurde stuurden ze ook niet naar ministeries toe... zodat ze konden uitlekken, deze keer kennelijk wel. Maar ja, de hamvraag: hoe groot begroten zij het begrotingstekort voor 2014... dat is 3,7%. En dus meer dan de 3% die Brussel eigenlijk wil, ook al zat er al een beetje ruimte in. Ja, de, de, de, de, de rekenmethode is ongeveer dat 1 tiende van een procent is een miljard. Dus dan, ja, dan heb je dus 0,7 te veel. Uh, dan zou je zeggen, dan moet er 7 miljard bezuinigd worden. Maar die, die, rekening, dus die manier van rekenen is niet helemaal waterdicht. Dus met 6 miljard zou je nog de 3% kunnen halen. Ja, en is het erom, dit... gaat ontspannen. spannen, zeg ja, maar. Ja, en uh, ik neem aan dat uh, de, de heren Samsom en Zelstra, die vandaag met die 6 miljard komen, dat die hier al van wisten. Uh, dat zou heel goed kunnen. Want als dat <laughs> cijfer rondgaat in Den Haag... En, ja, dan zou het heel goed kunnen dat zij dat weten. Maar goed, uiteindelijk zijn de cijfers van augustus leidend. Maar de cijfers van augustus wijken doorgaans weinig af... dan van de cijfers in juni. Dus uh, het is in ieder geval een stuk minder pessimistisch... dan de cijfers van de Nederlandse Bank. Want die, uh, gingen uit van, of die gaan nog steeds uit van 3,9 ja, precies. Dus 3,7 procent als er niks extra's gebeurt. Er uh, wordt 6 miljard extra bezuinigd. En wellicht kom je dan heel dicht in de buurt bij die 3 procent... ofwel op 3 procent. Dat ja, het je, kan, je kan 6 miljard dan structureel bezuinigen, zoals dat dan heet. Dus maatregelen die ieder jaar doorwerken. En dan kan je misschien met wat incidentele uh, bezuinigingen... en wat meevallers toch nog de 3 procent halen. Nou, Joost Vullings, dank voor dit laatste nieuws vanuit Den Haag. Elke werkdag ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws zijn binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. op het hoofdpodium op Pink Pop, Sky on Fire, Handsome Poets. Dan uh, nog een keer Duitsland, gaan we naartoe. Het hoogwater daar begint een beetje te zakken. En de stad Maagdenburg krabbelt ook daardoor een beetje op. 23.000 mensen werden geëvacueerd de afgelopen weekend. En ze kunnen zo'n beetje langzaamaan terug naar huis. Tim de Wit, onze correspondent, is daar. Hij nam met de mensen de schade op. ga eens even met mevrouw Frits naar beneden, die is vanmiddag weer terug in haar huis gekomen. Haar huis zelf heeft het overleefd, maar... de kelder is volledig ondergelopen. Wie hoogwaard was er hier? Ja, mevrouw Virgids wijst het aan. Eh, tot zekere meter hoog... heeft het hier in de kelders alleen al gestaan. Die rijven alles weggedrukt. In deze kelder zie ik... autobanden drijven. Hier ook een aantal pakketten laminaat. Nog gloednieuw, maar... ook die kunnen allemaal weggegooid worden. Die drijft zelfs een kerstbal... Kunnen we hier al wel weer wonen? Is de stroom hier Dat is alles. We hebben geen warm water, geen stroom. Nog immer niet. Nog immer nee, niet. We hebben nog altijd geen stroom, ja. zegt ze. Die is afgesloten. We zijn hier nog gelukkig daar ingekomen. gekomen. Ja, hier is bloß de kelder. Andere, die zijn met het hele huis. Maar zegt ze, er zijn nog mensen die veel zwaarder getroffen zijn. Er zijn genoeg plekken waar ook het hele huis is ondergelopen. Zo erg is het bij mij in ieder geval niet, zegt mevrouw Frits. En terwijl de inwoners dus terugkeren naar hun huizen... is het voor de stad Maartenburg het moment om de balans op te maken. Hogger Plats is leider van het crisisteam in Maartenburg. Kunt u al een schatting maken van de schade? In 2002 hadden we een schade tussen 30 en 40 miljoen euro. Dat kan ik nog niet precies, zegt hij. In 2002 was de schade 30 tot 40 miljoen euro. En we weten nu al wel dat het een veelvoud daarvan zal zijn. Het zal zeker boven de 100 miljoen... Misschien wel 200 miljoen uitkomen. Dus ja, we zijn behoorlijk zwaar getroffen. We schetsen maar dat het een heel zijn Ik ben inmiddels in de wijk Werder in Maagdenburg. Ook hier heeft het hoge water behoorlijk toegeslagen. En hier zijn velen aan het werk om bij een kinderdagverblijf zand te storten. Ik vraag eens even aan. De lijst van de kinderdagverblijf, mevrouw Rumsjesje. Waarom gebeurt dit? Ja, die hebben de complete zand uit beide dageseinrichtingen Nou, Ze zegt uh, hier uit onze grote zandbak. Uh, is al het zand bijna weggehaald afgelopen weekend. om in zandzakken te stoppen. Die hebben allemaal weer gediend om de dijken te verstevigen, zegt ze. Zijn we hebben sponsoren ganz snel gevonden gisteren. Er zijn een aantal sponsoren zo vriendelijk geweest om vandaag. ...ons vers nieuw zand te bezorgen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, zegt ze. Die heute hier ton zand brengen. En dus hier overal vrijwilligers. hier. Ze hebben allemaal een sticker op hun borst met zandman of zandvrouw. Het is overweldigend dat is echt uh, extreem toll. Ja, hij zegt, het is ongelooflijk. Zelfs ook nu, nu het water weer gezakt is... ...komen er blijkbaar nog heel veel mensen hier naartoe om te helpen. Wat er nu afgeeft, dat is ook fantastisch. En ik vraag nog even de lijsten van het kinderdagverblijf... Uh, ...wanneer denkt u weer open te kunnen? Gaat het weer los? Godzijdank. Een maandag zegt ze. God zij dank. Want dan is het leven in Maagdenburg hopelijk weer een beetje normaal. Dat zei Tim de Wit, die daar dus op dit moment is. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal van vanavond. Wij gaan naar Joost Eertmans voor Avondspits. Joost, goedenavond. Lucella, goedenavond, dank je wel. Vanuit Kapelle de IJssel, Avondspits. Uh, met winkels, uh, wij gaan het hebben over de eeuwige uitverkoop. Kijk, je kunt geen winkelstraat meer inlopen... of je struikelt over de borden met totale uitverkoop. Mega-jumbo-korting, alles moet weg, dat soort werk. Uh, maar het is eigenlijk nooit gestopt. Hè? We kunnen beter spreken van een constante uitverkoop. En die kost heel veel winkeliers de kop inmiddels. Eh, ik denk dat het goed is als we gewoon weer terugkeren... naar de twee keer per jaar uitverkoop, zomer en winter. En dat doe ik omdat er een dame is, en die zit ook bij mij in de show... Dat is Janine van Eert. die is daar een actie voor begonnen. Gewoon weer terug naar twee keer per jaar uitverkopen. Niet elke, elk moment als de winkelier het uitkomt. Het kost namelijk heel veel winkeliers hun, uh, hun werk en hun, uh, hun passie. Bent u het met mij eens? Of vindt u dat dit uh, gewoon dictatuur is zoals in China? Laat mij het uh, weten. 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Dan krijgt u Peter aan de lijn, die verbindt u graag door. En Twitter ook, met een hekje ervoor. Eens of oneens? Uw dosis Gezond Verstand Radio komt eraan.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 Als u even de tijd heeft, ga naar zilverenkruisnl gezond ondernemen. Zilveren kruis. Raad en daad. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM, Archie. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau voorziet volgend jaar een begrotingstekort van 3,7 procent. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Morgen worden de cijfers officieel gepresenteerd. Eerder deze week ging de Nederlandse bank nog uit van 3,9 procent. De VO-raad stelt voor om diploma-uitreikingen van andere scholen... waar mogelijk fraude is gepleegd, ook uit te stellen tot na 27 juni. Dat zei de voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen... in het NOS Radio 1-journaal. De schoolbesturen in Rotterdam hebben dat besluit al genomen... vanwege de examendiefstal op de Iben-Galdoen-school. En minister Hennis van Defensie spreekt tegen dat ze voor de JSF heeft gekozen. RTL Nieuws meldt vandaag dat Hennis de JSF wil... als opvolger van de F-16-straaljager... en dat betrokken ministers het daarmee eens zouden zijn. Minister Hennis zegt dat het bericht nergens op is gebaseerd. En dat zijn hoofdpunten. Het weer met Gerrit Hienstra. In het oosten van het land regent het en de regen die blijft nog eventjes aanhouden... maar trekt vrij snel naar het oosten weg. Verder staat er veel wind, vooral aan de kust. windkracht 7 op veel plaatsen uit het zuidwesten. Nou, vanavond en vannacht zal de wind geleidelijk wat afnemen. De temperatuur die daalt vannacht naar 10 of 11 graden. En morgen dan is het mooi weer. Het blijft droog, de zon schijnt vooral ochtends. Morgenmiddag ontstaan er stapelwolken waarachter de zon grotendeels verdwijnt. De meeste zon is te vinden aan zee en op de wadden. En het wordt morgen 17 tot 19 graden in het zuidoosten, wordt het nog plaatselijk 20. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer is die vrij krachtig windkracht 5. En zaterdag passeert een front met wat regen, smiddags een paar buien... maar dan gaat ook de zon alweer schijnen, het wordt een graad of 19... Zondag is het droog, flinke zonnige periode en maximumtemperaturen dan van 18 tot 20 graden. Maandag wordt het wat warmer, 20 tot 25 graden met later kans op onweersbuien En na maandag is de weesverwachting erg onzeker. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal nog 110 kilometer file. De meeste files lossen nu wel langzaam op... maar het is nog wel vrij druk in het midden van het land en in het zuiden van het land. In het midden van het land nog vrij druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... 13 kilometer tussen Naarden en Afutbundschoten. En op de ring Amsterdam, de A10 Noord, richting Zaandam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Kadoelen. Er staat 5 kilometer. Bij Kadulen is de rechterreis ook afgesloten. En ook op de A58 Eindhoven... Tilburg is een ongeluk gebeurd bij Morgestel. Er staat inmiddels een 7 kilometer file. En bij Morgestel is de linkerreis ook dicht. En daardoor staat ook nog flink vast op de Randweg Eindhoven, de N2. Er staat 5 kilometer voor Knopend Baterdorp. En nog vrij druk op de A326, Wiegen richting Knopend Bankhoef. Daar staat tussen Wiegen oost en Knopend Bankhoef 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits, Joost Eerdmans. Stop de eeuwige uitverkoop. Ja, welkom bij de verbale krachtmeting op Radio 1. Welkom bij Avondspits, verzorgd door WNL. Wel WNL, 0800 1121. Een goedenavond, in 1984 is de uitverkoopwet in ons land afgeschaft. En zijn er op dit gebied geen regels meer. Iedere winkelier die dat goed dunkt... mag een bord met korting achter zijn raam plakken. Maar achter die borden, met steeds hogere kortingen... gaat een wereld van verdriet schuil. Met name in de kledingbranche leidt de permanente uitverkoop... tot een moordende concurrentie. Janine van Eert van Eert Fashion Group... Ik kan erover meepraten, voor haar is het genoeg. Ze wil terug naar twee uitverkoopperiodes in het jaar. Eén die start op 15 juni en één die start op 15 december. U hoort je straks in de show. Ik kan me wel in haar strijd vinden. Constante uitverkoop leidt tot onrust, onduidelijkheid, smalle marges en minder kwaliteit. Mooie zaken verdwijnen. De consument lijkt de uitverkoopwinnaar, maar is uiteindelijk de verliezer. Dus stop de eeuwige uitverkoop. Bel nou 0800 1121. Ja, tempo in de eter. Welkom bij een half uurtje Stellingmakerij. Hier is Avondspits. Tot 7 uur ben ik bereikbaar op 0800 1121. Joost, wat zeg je nou? kan me voorstellen dat u dat denkt. Wat een betutteling. Of zegt u, nee, een terecht einde aan die kortinggekte. Laten we dat maar eens doen. Gewoon eens rustig terug naar twee uitverkooptijden per jaar. Ik ben benieuwd hoe u het vindt. Um, 0800 1121 of... Een hekje eens, hekje oneens. De broer van Nico zit het eens. Stop de uitverkoop. Geen goedkope troep meer van uit arme landen gejat grondstoffen. Geproduceerd door uitgebuiten arbeiders. En John Koenraad zit het ook eens. De uitverkoop weer in het voor- en najaar voor alle branches. Dan zijn ze vast ook weer spectaculairder. Ja, want eigenlijk is het helemaal niet meer leuk. Als je altijd korting hebt, dan kun je je afvragen waarom zouden ze nog het uitverkoop noemen. Ik ga naar mijn eerste beller. En die is Mike Emmelkamp uit Naaldwijk. Goedenavond Mike. Goedenavond. Yes. Reageer, Mike. Nou, ik ben het zeker eens. Ik ben uh, zelf uh, winkelier. Ik heb t, t, uh, op dit moment één winkel. Ik open in september een tweede winkel in uh, Almere. En uh, het is ook denk ik voor de leveranciers wel interessanter. Maar voor de klant is het duidelijker. En als winkelier heb je uh, t, uh, tijd en ruimte om je geld te verdienen. Ja. Op dit moment word je continu, maar... Ja, ge geconfronteerd met collega-winkeliers die het niet meer redden... en allerlei uh, uitwegend zoeken via een prijsstunt. Uh, Precies. Het is ongezond voor de, de hele retail. Het is een hele stille, st ja, stille dood die je dan sterft, als ik het zo mag uitdrukken, als winkelier. Doe jij zelf ook mee aan die uitverkoop? Nou, ik vind 15 juni zelfs een beetje vroeg. Ik uh, hou ervan om het de laatste week van juni te doen en uh, zeker na, over de kerst heen te tillen. Want dat zijn eigenlijk de, de leukste momenten, hè. Vlak voor de vakantie en vlak voor de kerstdagen. Ja. Kan je mega omzetten draaien en kan je ook je masje in stand houden. Is dat veel interessanter als, uh, als die uitverkoop zo vroeg. Ja. En de menige moet zijn voorraad naar beneden gooien. En die begint in juni al uh, zeg maar, uh, ja, de handel te verkopen tegen andere prijzen. En dat is zeker niet interessant. Nee, de regen heeft volgens mij veroorzaakt dat de, dat de uitverkoop ook wel heel erg vroeg uh, is aangezet nu. En ja, ook de crisis Dit jaar natuurlijk. is het wel extreem. Ja, dit jaar nee, is het inderdaad extreem. Ja, vele collega's hebben uh, ja, zeer veel liquiditeitsproblemen daardoor, wat, wat, wat moeilijk is. En de nieuwe handel komt eraan. Ja. Maar als je de uitverkoop reguleert... Had ook in dat de leveranciers misschien wat later hun handel gaan sturen... waardoor je liquiditeit minder onder druk komt te staan. Dat is ook wel een, te een technisch spel dat wel heel belangrijk ja. is. Ja, Maaik Emmelkamp, dankjewel voor je reactie. Leuk dat je belde. Uit Naaldwijk met een bedrijf dus in Almere zei hij... die Lemmerd is het oneens. Eermans, volgens mij doen de winkels dat om klanten te trekken. En hoe ga je dan bijvoorbeeld om met webwinkels? Dat is gewoon concurrentie. En Mark Westendorp twittert op mijn stelling... stop met de eeuwige uitverkoop... Oneens, bij uitverkoop marge verkopen wellicht lager, maar houdt nog geen verlies in. Vraag bijvoorbeeld de bijkorf. daarbij een extra impuls voor de verkoop. Ik ga naar Chris Meijer uit Amersfoort. Chris, Chris goedenavond. Hey, goedenavond, Chris. Welkom. Ik zeg, uh, oneens. Ja. Er zit al genoeg uh, marge op kleding, gemiddeld zo'n 100%, weet ik uit eigen ervaring. En uh, dat lijkt me ruim voldoende om uh, ook een te geven. Ja, maar de weet korte... dat ja. een winkelier 100% op mijn kleding verdient... dan denk ik van nou, ach, als zo minder kan. Nee, dat snap ik wel. Alleen vind je dat het altijd uitverkoop moet zijn... zoals waar het nu aan toe gaat? Of zou je gewoon weer zeggen, maak die wet maar weer uh, gedaan... en zeg twee keer per jaar uitverkoop? Nee, nee, ik ben een groot voorstander van het hele jaar door En ja. Ik denk dat als, als winkelier dat kennelijk niet kan redden... Ja, dan doe ik kennelijk niet die dus als hier. Nou, ik leg het meteen voor aan mijn geachte gast van vanavond in de show. Chris Meijer, dankjewel. En dat is Janine van Eert, want zij startte die actie. Zij is van Eert Fashion Group. Ze nam het initiatief tegen de constante uitverkoop. Ze is aan de lijn. Goedenavond, Janine. Hai, goedenavond. Hai. Ja, jij wil Janine een einde aan die eeuwige uitverkoop. Uh, misschien kan je vooral tegen de vorige beller uh, zeggen waarom dat zo belangrijk is voor jou. Ja. Nou, als die beller um, um, voorstander is van die uitverkoop... wat ik ook begrijp als je denkt... nou, ik kan voor leuke prijsjes kan ik shoppen... dan is het snel afgelopen. Want um, die winkelier kan niet blijven bestaan in Nederland. Die marges zijn niet daadwerkelijk zo hoog. En um, die winkelier waar wij het over hebben... waar wij ook bijvoorbeeld aan leveren... Uh, zit, in een, uh, zit op een goede winkellocatie... heeft goed personeel... en probeert ook een, uh, een mooi winkelbeeld neer te zetten. Mm -hmm. En um, met het... Uh, met een continue uitverkoop betekent dat zij die kosten niet kunnen dragen voor wat ze nu aanbieden. Oké, okay, maar hoe erg is het eigenlijk? Want jij zit ook in de kledingbranche, de mode, de modebranche. Ja. Jij levert uh, aan de winkeliers. Hoe, hoe erg uh, vind jij die, die, die, die situatie? Nou, um, um, het is eigenlijk... Uh, wij zijn dit initiatief uh, van Nisil um, in maart begonnen. Na een verkoopperiode voor uh, levering voor de winter. Dus daar hebben we al onze klanten, het zijn er zo'n 450 gesproken. En die geven aan van ja, er, er gaat iets mis. Hè? De consument die blijft, uh, blijft weg uit de winkels. Wellicht door het weer. Hè. Het weer valt ja. tegen en uh, heeft wel duidelijk een duidelijke rol gespeeld. Um, maar mijn klanten gaven aan van er gaat iets niet goed. En als je dan merkt dat de visementen toenemen en dat er afgelopen van januari tot en met april meer dan 100 winkels failliet zijn gegaan in de mode. Ja, dan is er wel een teken aan de wand. want ja. dat is jaren niet zo je kan ook zeggen ja dat moet dat is gewoon de de, de markt er zit gewoon te veel de, er zit te veel vet in die in die modebranche daar maar daar vallen de, de, de zwakste vallen af ja, nou dat is ook zo. Er is natuurlijk uh, altijd een, uh, een soort gezonde afvalrace daarin. Mm -hmm. Mensen moeten, moeten onderscheiden en moeten ook echt ondernemen in deze tijd. Er is ook een gegeven, er is te veel voorraad in Nederland in mode. En uh, uh, wellicht uh, uh, is daar ook, uh, er moet ook aan gewerkt worden, er is te veel uh, in omloop. Maar het is ook zo dat in elke branche die nu onder druk staat, dat je wel je, je, je rekening wil kunnen betalen. Ja, Als je een bedrijf bent gestart, dan wil, je ook, um, dan wil je het goed doen... en dan wil je personeel kunnen betalen... en niet uh, het personeel naar het UWV moeten sturen. Ja. En, ja. ja. Dus dat is er wel aan de hand. Dat zit erin. Uh, ik ben het met je eens. Ik vind ook dat de uitverkoop twee keer per jaar prima zou, zou moeten zijn. Dat hebben we vroeger ook altijd zo gekend. In het buitenland bestaat het nog steeds, begrijp ik ook, België, Frankrijk. Ja. Dan mag je het dan zelf bepalen in Frankrijk wanneer de uitverkoop is... maar, maar maximaal twee keer per jaar. Nou is gruwel ja. een hoop ondernemers... Ja. Wel van, van die nieuwe wetgeving, want we willen juist minder regels in ondernemersland. Hoe zie je dat? Wij hebben ook niet aangegeven dat we de wetgeving terug willen. Uh, het initiatief is eigenlijk, het heet Sale Start 1 juli. Omdat dat onze eerste intentie is geweest. Om te starten op 1 juli en 1 december. Omdat dat, dat onze klanten in eerste aangegeven. Uiteindelijk zijn we met heel veel winkeliers gaan praten en met leveranciers, want dat wilde de winkelier. Ja. En um, daarin kwam eigenlijk uit dat we met elkaar moeten afspreken. Laten wij nou als MKB'er met elkaar afspreken om dan te beginnen collectief. En ja, ik denk dat die wetgeving dat dat ook niet gaat lukken, want het grootwinkelbedrijf moet dan ook mee. Het moet, ja. En, ja, het moet ook niet een soort betutteling zijn. Nee, het moet beetje, vrijwillig moet je zijn Het dus ja. moet vanuit ja. ondernemers komen, maar hoeveel ja. voet, voet heb je aan de grond in MKB-land? Nou, uh, met de dag uh, steeds meer. We zijn in maart gestart en uh, als je de Facebookpagina Sales Starts 1 juli leest, dan zie je ook wat het gevolg is. Ik bedoel, er zijn... Ik geloof zo'n 900 likers nu. Maar buiten dat krijgen wij continu aanvragen via dan onze mail. Hmm. Van stuur ons ook die posters. Goed initiatief. Hoe kunnen we het doen? Hoe kunnen we verder? Dus okay. Ik merk dat het elke dag uh, steeds meer leeft. Kijk, nou, start 1 juli hoorde ik. Dat is jullie Facebookpagina. Ja, Facebook ja. Daar kunnen de luisteraars op terecht. Als je ook met ja. Janine van Eert eens bent... stop met de eeuwige uitverkoop in Winkelland. Gewoon twee keer per jaar. Of zelf kiezen twee keer. Ben je wat, maar in ieder geval minder dan eeuwig en constant. Dank je wel, Janine van Eert, voor je toelichting. Van de Eerd Fashion Group hoorde u haar. Uh, ja, vindt u het betutteling of zegt u nee? Eigenlijk ben ik het ook met Janine en met Joost eens. Minder uitverkoop dan nu. Je struikelt over die borden. Uh, u kunt meedoen, hoor. 0800 1121... Of dit ermee eens of oneens, dat doet Johan van der Ham. Joost, eeuwige uitverkoop is juist het meest overzichtelijk. Het is dan geen uitverkoop meer, maar standaard goedkoper. Ja, dat kost een hoop winkeliers dus de kop. Um, Joël Vos zegt oneens, als je niet tegen marktwerken kan, niet voor winkeltjes spelen. En Freek Stikkelbroek zegt wel eens, in België gaat dat perfect aan banden leggen die uitverkoop. U doet mee en dat is mooi, de lijnen staan vol. En alle vier, kan ik u zeggen. Uh, we gaan eens kijken, Anja Rijnders uit Amsterdam, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het uh, eens met de stelling dat de uitverkoop moet uh, gewoon twee keer per jaar plaatsvinden. En alsjeblieft niet half juni, maar maak daar rustig eind juli van. Ja. Want dan is de zomer gewoon afgelopen. En dat is dan ook de bedoeling. En uh, dat is volgens mij de uitverkoop ooit voor in het leven geroepen. Als het seizoen afdreigt te lopen, Precies. dan gaan de spullen in de uitverkoop... En uh, half december de boel in de uitverkoop gooien. Dat is natuurlijk helemaal dodelijk. Ja, Anja Reinders, dankjewel. Ik ben het uh, van harte mee eens. Ik zie veel eens op deze lijn. Vind ik vind het mooi. Fred van der Laar uit Den Bosch. Goedenavond met Fred van der Laar. Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Ik vind dat er inderdaad het aantal uitverkopen beperkt moet worden... tot het aantal dat net genoemd is. Maar er moet een uitzondering komen voor mensen dus die staan voor een faillissement. Want er gaan nogal wat mensen failliet. En daarbij is het zo dat de BTW weer te hoog is. Die is verhoogd naar 21%. En de assurantiebelasting ook. Ja. Dus dat uh, breekt de mensen ook de nek. Ja. Dus je bedoelt de opheffingsuitverkoop Juist. Yes. Die moet Daar blijven? We. Ja. Precies. Die moet blijven, meneer Van der Laar. Oké, okay, hij is genoteerd. Ik ga naar John Motti. En die komt uit Amstelveen. Ja, goedenavond. Dat Ik John. ben het oneens. Oneens of oneens? Oneens. Oké. Okay. Ja, er zijn gewoon te veel kledingwinkels uh, en uh, iedereen weet uh, tegenwoordig dat je gebruik kan maken van het web, dus webwinkel is ook in. En ik zie dat het een win-win situatie eigenlijk. Uh, kan je anders zeggen, Joost? Win-win, als, als de uitverkoop constant is voor de burger goedkoop, voor de consument bedoel je, en de en, en winkeliers uh, de slechte vallen af ja. bedoel je? Nou ja, precies, want uh, je moet ook als je ondernemer wil worden... goed gaan nadenken van uh, welke zaak ga ik tegenwoordig beginnen. Hè? Want er is te veel van alles. Maar, dus dan weet je wel dat er veel concurrentie is. Ja, maar, juist die maar kun je je voorstellen ja? dat als die concurrentie maar op elkaar stapelt... al die kortingen, dat, dat ze daar horendol van worden... dat ze elkaar ja. tot aan de ondergrens waar er geen marge meer te verdienen valt... gaan beconcurreren, dat kan natuurlijk nooit echt goed zijn. Ja, kijk, die meneer die heeft het net ook al gezegd... vanuit de auto's ze verdienen er gewoon geld op. Ook mm -hmm. al geven ze een korting. Dus een beetje lariekoek. Kijk, uh, wat hun denk ik echt was, vindt, is dat de een overtrekt de ander. begrijp je En daar ja. doen ze van af. Misschien moeten ze dan uh, iets gaan regelen... van dat ze uh, met presenten en, uh, even gelijk gaan zitten... Misschien dat je dan iets ja. kan betekenen, maar, uh, maar goed, het is een vrije markt, Joost. Dat is waar. Kwaliteit zal volgens mij altijd doorslag moeten geven. Dat zijn dat, dat zijn volgens mij eens. John, Moti, dank je wel. Ik, ik ga eens kijken bij de retail zelf. Paul de Groothuis is aan de lijn. Hij is woordvoerder van In Retail. En dat is een specialistische brancheorganisatie voor onder andere kledingzaken en schoenenzaken. Paul de Groothuis, goedenavond. Goedenavond. Dan meneer de Roudhuis, u, u zegt, zo, ik neem geen stelling in, dat zeg ik meteen, maar ik, ik ben niet eens of oneens. Maar u kunt wel misschien mij een beetje op weg helpen of ik enigszins op de goede lijn zit. Waar, laat ik eens beginnen met de vraag, waarom is het ooit afgeschaft eigenlijk in 1984, die, die, die twee keer per jaar uitverkoop? O, nou, dat is voor mij ook heel lang geleden. Uh, ik was er zelf niet live bij betrokken, omdat ik toen nog niet werkte. Uh, omdat er op enig moment uh, een, een roep is gekomen... om de wet op de uitverkoop af te schaffen. Ja. En dat heeft de meerderheid gekregen in de Tweede Kamer. En uiteindelijk ging het als wet uh, van de baan. Ja, waarschijnlijk in 29 de... 29 jaar geleden. Exacte aanleiding ken ik niet. 1984, dat was Lubbers 1. Dus dat zal wel iets met deregulering te maken hebben gehad. En, en een non kabinet. Op zich snap ik die redenering wel vanuit de politiek. Nu zie je dat mensen als Janine van Eert toch zeggen... het wordt te gek. We verzuipen met een aantal uh, winkels, uh, winkelketens... In in, in die uitverkoophek-hetsen. Uh, uh, Kunt u dat waarderen, wat Janine van Eert doet? Nou, ik vind het uh, niet specifiek Janine van Eert vind ik uitstekend zelfs. Want ik vind het in, uh, in zijn algemeenheid hartstikke goed... dat er in de markt nu uh, initiatieven ontstaan... om toch een vorm van uh, regulering van de grond te krijgen. En dat kan op het moment dat... ...partijen, ondernemers daarop aan gaan haken. Want het is uh, een onbegonnen zaak om te denken dat het via de wet geregeld zal worden. We hebben een redelijk liberaal kabinet. Mm. We spraken van deregulering. Mm. Uh, vanuit Europa is er ook een roep om marktwerking zoveel mogelijk zijn werk te laten doen. Een wet op de uitkoop past daar eigenlijk ook helemaal niet bij... Vandaar ook dat er bijvoorbeeld in België, waar we een uitverkooptijd kennen, ja. er een kledingketenzaak is die toch buiten de uitverkooptijd zijn eigen marketingkalender invult. En dat is ook wat in Nederland veel ondernemers willen. Die wordt op de vinger getikt in, uh, in België okay. en vanuit Europa wordt er gezegd... Heb uh, wij, wij schelden die boet kwijt, want wij vinden dat het wel kan... want uiteindelijk is marktwerking in zijn meest optimale vorm... een marktwerking zonder regulering in de vorm van verplichte aangewezen ja. uitverkopen te ja. ja, daar zit, daar zit het pijnpunt natuurlijk. het pijnpunt. Wat mag je wel of niet reguleren? Nou goed, dat wordt geprobeerd vanuit de branche zelf. Je kunt ook zeggen, het is crisis. Mensen hebben winkelleers, hebben het al zo lastig. Er zijn zo weinig eh, consumenten. Ze mijden het ook nog door het slechte weer... Kun je ze niet een beetje helpen door ja, daarbij die... Kan ik kan me voorstellen, alleen ik denk wel dat je appels met appels en peren met peren moet vergelijken. We hebben het enerzijds over een wet die 29 jaar geleden is afgeschaft en waarvan nu... en overigens is het niet alleen nu hoor, want elk seizoen zelfs komen de vragen terug van... kan uh, de wet op de uitverkoop niet terugkomen. Maar even zoveel ondernemers en ook consumenten, en dat laatste blijkt uit het onderzoek... waar gisteren ook de grote mee kopte, het onderzoek van ABN AMRO... Ja dat even zoveel ondernemers en consumenten zeggen... Uh, uh, helemaal niet, ik wil het hebben zoals Klopt. het is... en ik voel ja. me prettig doorgeprikkeld. Dus ja. Ja, als, uh, als je peper en zout hebt, dan moet je het uh, niet met elkaar mixen... want het leidt niet tot iets, wel qua smaak op vlees... maar niet bij deze discussie. Oké, okay. Paul Terothuis, dank u zeer, woordvoerder van in Retail. U doet nog mee, ik zeg stop met die eeuwige uitverkoop. Avondspits 0800 1121. Meneer Verschuur heeft een leuk verhaal, begrijp ik, u uit Velp. Goedenavond. Dag meneer, ik spreekt met verzuur uit, uh, uit Velp. Ik ben het roerend met u eens dat er niet het hele jaar uitverkoop gehouden mag uh, worden. Maar uh, de uitverkoop op de eerste plaats uh, niet in het seizoen. Mm -hmm. hè, want daar, daar verliezen de mensen nog, nog meer erop. En de uitverkoop ja. is juist bedoeld om dus na het seizoen te houden. Precies. Maar ik, ben, ik heb als vertegenwoordiger gereisd, ik kom vaak bij, bij herenmoorden zagen. En hoorde wel eens van, uh, nou, van, van, van, van de klant, ja. Daar achter de straat, dat is ook een hele mooie zaak. Maar die heeft dan uh, zijn voordeur een ander kleurtje gegeven of een andere deur ingezet. En heette dat dan verbouwingsuitverkoop. <lacht> He, en zo, en, zo, en ja. zo gebeurde het hele jaar door. Ja, ik weet ja, niet. Niet dus, dat, dat alle rinkliers het dus deden, maar ik hoorde dus mm. echt wel vaak van, van, van planten die zeiden van nou ja, daar hebben ze ja, een nieuwe... ...kloeklosset in de toilet gezet... ...laten we het zo, zo grappig noemen. Een beetje flauwekul bedoelt u toch ook? Ja, ja creatief. Ja, maar, maar, maar, maar er werd dus altijd gezegd... van de ze een toestemming voor een verbouwingsuitverkoop. Ja. Ja, dus werd ook, het hele jaar ging dat dus uh, door. Nou ja, maar, uh, maar, maar, maar dus uh, twee jaar... Uh, ...in het seizoen een uitverkoop. Dus zou heel goed zijn, maar niet midden in het okay. seizoen. Oké. Zijn we het eens, meneer Verschuur. Dank u wel voor het leuke verhaal. Een likje verf en je hebt de, de zaak verbouwd. Verbouwingsuitverkoop, zo kan het dus ook. Ik ga naar Edwin Plot, die is er niet mee eens uit Den Haag. Goedenavond. Goedendag. Nou, is onzin natuurlijk. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En die mevrouw trouwens van de tussenhandel. Dus die brengt nu dit idee... ...omdat ze bij faillissementen van zaken niet uh, uitbetaald krijgt. Maar ja. Apple heeft ook geen probleem... ...om zijn iPhones op één prijsniveau te houden nee. Nee, maar daar werd ook al over de bijkorf gezegd. Maar goed, er zijn er natuurlijk wel bij die... Ja, maar met... dan moet je een businessplan hebben. Dan moeten ze een businessplan ja. maken. Als, ik, als jij morgen een bedrijf begint... dan moet je ook even goed onderzoeken of je naast iemand gaat zitten... die dezelfde handel verkoopt. Ja, oké. Okay. Als je dan mekaar, naast elkaar weg gaat concurreren. Dan ga je, vrije marktwerking. Anders moet je terug naar het communisme. Ja, nee, dat is precies waar we het over hebben. Dat, nou ja, niet naar het communisme. Maar mag regering. ik jou eens vragen, Edwin? Als je ja? dit vanuit de consument... is die erbij geholpen om overal en altijd uitverkoop te zien... Met megakortingen. Is dat wat. Uh, waar je wij, wij, wij dan. kun je toch beter zeggen. stop helemaal met die uitverkoop? En nou ga jij morgen een auto kopen. Ga je dan, ga je dan kopen. gewoon waar die aangeboden wordt. of ga je ook zoeken naar de goedkoopste? Nou, ik hoop niet dat ze op de kwaliteit van die auto. in de motor gaan zitten knoeien. omdat ze dezelfde korting willen aanbieden. Dat bepaal je als consument op zichzelf. zelf? Ja, op dat... zichzelf. wat voor kwaliteit je koopt. Ik kan, dat toch, ik kan toch niet onder hebt... elke motorkap gaan liggen? Oh, dus een Mercedes is bij de E in Friesland slechter als een Mercedes nou, in, in Maastricht. Zie de motorkap even in, in, in, in, breed, in breder perspectief. Het gaat er mij om dat je als consument ge bijna gedwongen wordt dus om lage, lage prijzen te betalen. Dat lijkt heel prettig, nee, maar je weet niet wel welke kwaliteit daarachter nee, schuil gaat. Dus je wordt niet gedwongen, want iedereen wil altijd kwaliteit en merkkleding. Dus je gaat toch altijd kijken naar... Maar dan wil je nog wel wat merkkleding voor een goede prijs. Ja. Dan moet je moet ze gewoon zelf een businessplan bijstellen. Als je op een A1-locatie gaat zitten waar je 6.000 euro voor een winkel nee, betaalt... Nee, dat zijn dan, we al eens. Maar dat zijn we wel eens. Ik vraag me alleen af waar het, waar het toe leidt. Misschien inderdaad no, no, no, tot nog meer kinderarbeid in, in Bangladesh en omgeving. Hè, waar, die, waar die producten vandaan komen. Edwin. Ja, maar dat is vrije marktwerking. Ja, nee, kijk, dat dan, Ja, maar kijk, met nou, gaan we het komt er ook niet. Communisme had je geen hongerende kindjes, maar dat willen we ook allemaal niet. Nee, nou dat is. De keuze die je moet maken. Maar dat gaat nu. Is ook uit de handel ingegeven. omdat ze hun marges in zien klinken. Maar moet je Maar het Edwin al, als het nu vanuit de markt zou komen. zoals dat Janine dat heeft gebroken. Ik heb gebro het okay, nu weer we de maar we horen ook dat thuiszorg allemaal mensen massaal ontslaat. Gaan we ook alle salarissen verhogen dan? Omdat alles voor iedereen duurder wordt. Ja. Er is ook een noodzaak voor bepaalde mensen om het goedkoopste te moeten kopen. De Actions en de needles schieten weer zo uit de grond. Dat we is waar. Omdat we alles op reet hebben. Ja, oké okay, Edwin, we laten het erbij. Dankjewel Edwin Plot. Stop met de eeuwige uitverkoop 081121. Cameron, mijn collega, zegt oneens. Laten we de markt niet gaan reguleren. Moeten winkeliers zelf met elkaar organiseren? Lukt dat niet? Jammer dan... Gertjan jan Lammers is het ook oneens. Mensen zijn verantwoordelijk voor eigen geldhuishouding. Als ondernemers een uitverkoop in willen zetten en consumenten kopen, oké. Okay. En uh, Fectoniumus Factoni zegt oneens. Moeten wij nou echt medelijden hebben met winkeliers die kleding verkopen uit sweatshops in Bangladesh? Marktwerking heet dat. Maar op Elstars is het er wel mee eens. In België is er ook twee keer per jaar solden. Mag van mij ook wel weer. Dan krijg je weer ouderwets koopjes jagen. En hij is ermee eens. Dus stop met de eeuwige uitverkoop. Ari Kers uit Malta. Hey Joost, goeiedag. Nou, ik ben het uh, wel en niet met je eens. Uitverkoop is hartstikke leuk, maar laten we het voor de Duitsers en de Belgen doen. Ja. Een Duits of Belgisch we uitverkoop? We, gewoon, uh, we doen gewoon de btw een beetje omlaag, procentje of tien eraf. Ja. En... Inkomstenbelasting een beetje omhoog van de Nederlanders, compenseert weer. En in plaats van al die Nederlanders naar Duitsland, de België gaan om te tanken en naar de Aldi, komen die Duitsers gewoon ons? We trekken de Duitsers binnen. Komt... Ja, een Duitser ja, bij. nou ja. Niet. Er zijn veel meer Duitsers dan Nederlanders. En als we dat verkeer een beetje deze kant op opleiden... dan krijgen we zelfs een idioot als Duitselbloem. Die wordt nog minister van het jaar. Kijk eens aan. En kerst kerstdank voor, jou, voor jouw zinnige bijdrage. Voor jouw ideeën bij De Duitse uitverkoop. Maaike Zwart is er ook mee oneens. Laat de markt dit zelf lekker regelen. Wijnand is het mee eens. Laat de markt zijn ding doen. En geen verkeerde verwachtingen zoals morgen uitverkoop het hele jaar door. Ik heb nog tijd voor één korte reactie. Jan Buisman uit Wierden. Ja, de avond. Ja, ik ben het oneens, omdat ik uh, denk uh, dat de, de winkelier er ook wel rekening mee houdt. Ik ben zelf ook ondernemer. En in de marktje wordt er toch wel rekening mee gehouden... dat uh, er toch weer wat in de prijzen verlaagd kan worden. Ja. ja, nou daar zijn we het eens. Jan Jan Buisman, dankjewel. Jij sluit de rij en doet het hekje dicht. Um, dit was Avondspits. Dank voor uw meedoen. Meneer Van Rest, die zegt nog eens op Twitter... en koop dan gelijk ieder half jaar nieuwe partijleden in. Dan blijven ze scherp, wat hij daarmee bedoelt... Ik kijk Peter even vragend aan. We komen er straks vast wel achter. Straks gaat Kunstel verder met daarin architect Anne Veenstra. Peter Apostel presenteert het zo meteen. Volgens ons op Twitter.com WNL of het Eerdmans. Morgenavond ben ik weer terug van half zeven hier op Radio 1 met een nieuw gesprek van de dag. Heel fijne avond en graag tot morgen, tot vrijdagavond.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 Turner, Van Gogh, Dix, Monet, Mondriaan, Citroen, Henket, KB, Hartfield en nog veel meer. Hilversum, hartelijk dank. Groeten vanuit Capelle en van Jan, Peter en Joost. Grote kortingsactie Capital Reisgidsen. De hele maand juni zijn de Capital Reisgidsen slechts 17,50 euro. Uw vakantie begint bij de boekhandel. Zeg, ik lees hier, het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.